Shabbat shalom allemaal. Dan wil ik Shema zingen. Shema Yisrael, Elohenu. Eloheinu, Yahweh Echad, Baruch Shemkevot, Malguto le'olam Olam Fahed. Hoor Israël, Yahweh is onze God, Yahweh is een.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 Wil ik gelijk een gebed uitspreken voor de dienst? Nou, we gaan uh, een lied zingen, dat is Psalm 92, uh, -psalm. de Sabbatspsalm. psalm Mozes sprak tot de stamhoofden van de kinderen van Israël. Dit is wat de eeuwige geboden heeft. Wanneer iemand een gelokte tegenover de eeuwige doet, of een eed aflegt, dan mag hij zijn woord niet schenden. Dat wat hij gezegd heeft, moet hij volbrengen. De priester Elazar zei tegen zijn krijgslieden van Israël. Dit is de wet van de Tora die de eeuwige moskee geworden heeft. Goud, zilver, koper, ijzer, tin en dat alles wat door het vuur kan, moet door het vuur gaan omreind worden. Na het vuur moet het nog door reinigingswater om van zijn onreinheid bevrijd worden. Alles wat niet door het vuur kan gaan, moet door het water gereinigd worden. Als jullie terugkomen van de oorlog, moet jullie zeven dagen buiten de kant blijven. En ieder die een wezen heeft gedauwd, moet zich op de derde en op de zevende dag wijven. Op de zevende dag moeten jullie kleren wassen en dan zijn jullie rein en mogen jullie in de lege plaats komen. De zonen van Reo Ween en van God hadden een grote feesttafel. Toen ze het land eer en het land Schil had bekeken, bleek dat wij een geschikte plaats voor het leven zijn. De mannen van de stam van Gad en van Reuwin zeiden tegen Mozes en tot Eliezer priester, en tot de stamhoofden van de kinderen van Israël: Het land waar de eeuw voor ons heeft gebracht, dat is een land dat goed is voor ons veel. Als u het goed vindt, laat u ons dit land in bezit nemen en hier wonen. Wij willen niet de Jordaan overtrekken. Morsje antwoordde de mannen van Gad en Reuwin: Wie wil hier achterblijven terwijl jullie broeders ten strijde trekken? Om het land het eeuwen aan ons beloofd heeft te veroveren, Waarom willen jullie je broeders en zusters de niet opnemen, nu dat wij hier na lange omzwervingen zijn aangekomen, dat hebben jullie voorouders ook opgedaan in Cadest Rennen, toen ik ze uitstuurde om het land te verkennen. Ze vertrouwden niet op de macht van de eeuwen om het, ons het land te verrogen, en de broeden van de eeuwen leiden tegen de bond. Alle mannen die uit Egypte waren getrokken moesten sterven voordat de nakomelingen in het land konden trekken. Alle mannen stierven in de woestijn behalve Keldwek. De zoon van Jefuna, van de stam Juda en Joshua, De zoon van Luz, Omdat zij wel volledig vertrouwen in hadden. 40 jaar zinuwen zij door de woestijn. Dus jullie en nu van een afwenden zullen wij ook de langer in de woestijn sterven. sterven. Jullie soorten dit volk in het ongeluk. De mannen van God. De Rehobint traden op Mosje toe en spraken willen hier je bouwen voor onze kudde en steden voor onze vrouwen en kinderen. Maar wij, mannen, zullen als eerste in het leven van Israël optrekken zodat alle kinderen van Israël een erfdeel bezit hebben. Wij vragen niet om een erfdeel aan de andere zijde van de Jordaan. Ons erfdeel zal hier zijn, aan de oostzijde van de Jordaan. Mosje antwoordde, als dit zo is, dat jullie stormtroepen de strijd in zullen gaan, jullie zullen strijden totdat ieder zijn erfdeel er er heeft gekregen in het land Kaman, dan zal dit land ten oosten van de Jordaan jullie erfdeel zijn. De leiders van Reo en Gad antwoorden, zo zullen wij dit doen. Onze vrouwen en kinderen zullen achterblijven in het land van ten oosten van de Jordaan en wij zullen strijden trekken voor de kinderen van Israël en het land van de Eeuwen. Moshe gaf aan de nakomelingen van Gad en nakomelingen van Reoël en aan de helft van de stam Ranasja het land van Sihon, de verslagen koning van de Emorite en het land van O. De verslagen koning van Bashan en Moshe verdeelde het land naar zijn steden. De mannen van Gad herbouwden de steden Dibon, Arad, Rover, Atro, Shotan, Yazir, Nim bij Nimra en Waitara en gingen daar wonen. De mannen van Leowen naar buiten de steden, Shasbom, El, A, Kirtjong en Leowen, en Bohamé, en Simba, en gingen daar wonen. De ook van Machieër, de zijn van Manasseh, gingen wonen in het land Ik Ikzelf wilde nog Psalm 100 voorlezen, een lofpsalm. Juich voor Java, heel de aarde. Dien Java met blijdschap, kom voor zijn aangezicht met vrolijk gezang. Weet dat Java God is. Hij heeft ons gemaakt, en niet wij. Zijn volk en de schapen van zijn weide. Ga zijn poorten binnen met een lofoffer, zijn voorhoven met een lofzaam. Loof Hem, prijs Zijn naam. Want Jabe is goed, Zijn goede tierenheid is voor eeuwig. Zijn trouw van generatie op generatie. Nou, dat is ontzettend mooi, hè, om daar ook getuige van te zijn. En dat zijn we ook, denk ik. We willen een aantal lieverden zingen. Groot is Uw trouw, o Heer. Heer, ik kom tot U. Hij is de Almachtige. En mogen de woorden van mijn mond. Ik heb het adembenemend genoemd. Het gaat dus even over mijn ervaring. Vanaf het moment dat ik ziek werd, of dat wij ziek werden eigenlijk. Het is een beetje een, ja, ook een soort getuigenis. Van waar ga je dus doorheen? Wat gebeurt er allemaal? Dus wat doet Covid met de mens? Dat is eigenlijk de vraag. Nou, de symptomen begonnen op 12 mei. En we werden zwak. Heel erg zwak. Het is net alsof de kracht ineens... Uit je wegvloeit. Het is een hele rare. Het is ook moeilijk om uit te leggen. Ik sprak met iemand in het gasthuis en die zei: Ja, ik heb geprobeerd om dat uit te leggen, maar ze snappen het niet. En dat is eigenlijk alleen maar met iemand die het ook meegemaakt heeft, die snapt eigenlijk wat je bedoelt. Van ja, het, uh, je kracht die net als dat gewoon wegvloeit. En je kunt eigenlijk bijna niks meer ineens. Heel raar, de spieren en hoofdpijn die waren, die werden echt ondraaglijk. Nou ja, we hebben van alles geprobeerd, allerlei zalfjes en toestanden, om die hoofd, met name die hoofdpijn, om die dus te verlichten. En dat hielp eigenlijk niet. En toen kwam er koorts opzetten. Hoge koorts. En dat kwam met vlagen. Dus het was niet, zeg maar, constant, maar je kreeg echt vlagen, En uh, ja, wat je ook deed, het, het zakte niet. En het, uh, nou, toen bleek dus ook dat je dus je smaak en je reuk wegging en je had geen eetlust meer. En echt een hele heftige ziekte. Dus het is, ja, het is echt een heftige ziekte. En dan krijg je ademtekort. En je gaat ook realiseren dan op dat moment, uh, wacht eens even, dit gaat echt over je leven. Dit is niet zomaar iets, maar nu gaat het echt, het komt heel dichtbij je. Je hebt geen adem meer, je gaat naar adem snakken. En dan wordt het, ja heel serieus. Dan ben je ziek, je bent gewoon ziek. Niet zomaar ziek, maar ik was echt ik was flink ziek. Alimiek was ook ziek, maar die had het toch in mildere mate. Gelukkig. Want op die manier kon ze ja, ook mij helpen en mij nabij zijn. En met name, zeg maar, dus mijn hoofdpijn was echt ondraaglijk. Ik dacht echt af en toe dat mijn hoofd uit elkaar sprong. Zo verschrikkelijk zeer deed. Dus ze had allerlei zalvjes en heeft ze geprobeerd om dat uh, een beetje in te masseren. Dat het een beetje verlichting gaf. Maar het, het hielp eigenlijk niet zo. Heel eventjes en dan kwam het weer gigantisch opzetten. We hebben dan een afspraak gemaakt bij de GGD voor een test. En ja, toch maar even testen. En ja goed, dan word je dus positief getest. Maar dat hadden we eigenlijk al in de gaten van dat het echt mis was. We moesten in isolatie, logisch. En toen leek het erop, de volgende dag, dat het wat beter ging. De koorts ging wat afnemen. Dus wij slaakten echt allebei een zucht van verlichting. van: Nou, gelukkig. Ik heb het ook gezien in de whatsappjes die ik dus naar de kinderen gestuurd had. Van een, had ik een whatsappje gestuurd met echt een soort blijde boodschap van nou gelukkig, we hebben het ergste gehad. Het is meegevallen gelukkig. He, het lijkt dat het nu afneemt. De koorts die is uh, gezakt. Ik voel me ietsje beter. Dus ik denk dat we het ergste gehad hebben. De kinderen waren ontzettend blij, maar ja dat was maar heel even. Het was maar een paar uurtjes. En toen Liep de koorts razendsnel op. Het werd gewoon een beetje gevaarlijk eigenlijk. En weer die hoofdpijnen. Vreselijk. Dat ik gewoon ook niet meer tegen het licht kon. Dus ik moest in de donkere kamer. Uh, het was echt ja, niet te dragen. En dan snakken aan lucht. Ja, je wil ontzettend graag. Wil je diepe, happen lucht hebben om dat, dat kort aan lucht op te lossen. En dat lukt gewoon niet. Je krijgt gewoon te weinig binnen. Ik heb het wel eens horen vertellen. Het lijkt net alsof je dus adem probeert te halen door een rietje. Nou, je moet maar eens proberen, dat is ook een, een, uh, iets wat ze vaak doen, ook om dus kinderen te leren: van uh, nou wat houdt dat nou in, hè? dat je astma hebt of dat je COPD hebt. En dus dat dus een, een middel waar ze iemand proberen om een beetje begrip te, te kweken: van sluisteren, adem maar eens door een rietje. Dan heb je een beetje het idee hoe die mensen dus moeten ademhalen. En je komt steeds tekort, en dat merk je ook. En dat is ook de reden dat je, ja, dat je op een gegeven moment ook niks meer kan. Want alle energie die je hebt, die gaat naar het luchthappen. De krachten nemen ja, drastisch af. Dat is echt ongekend. En de saturisatie die zakte af en toe echt naar 72. Gigantisch laag. En dat is eigenlijk dodelijk. Maar we wilden het niet aan. We hadden in de gaten van dit gaat heel erg slecht. En toch waren we zo eigenwijs van om eigenlijk geen verdere actie te nemen. Ze hadden gezegd bij de VGD, dus luister de huisarts neemt contact op, jullie hoeven niks te doen. Maar die huisarts nam geen contact op. En wij zaten van ja, moeten we dat nou zelf doen? Maar ja, als we dat doen, ja dan, dan stuurt die ambulance, dan worden gelijk weggehaald. En dat was zo'n angstbeeld voor ons. We dachten ja, ja, dat proberen we uit te stellen. We gaan we blijven aankijken van misschien gaat het beter. Misschien gaat het beter. Laten we alsjeblieft niet naar het ziekenhuis, want ja, je weet niet van of je elkaar daarna nog ziet. En je krijgt een enorme worsteling. Althans, ik heb echt een hele geestelijke worsteling gehad. Van hoe kan dit nou toch? Het was na de Sabbat dat we gebeden hebben voor Andrea. Die dus genezen is geworden. En dan ineens krijg je dus zo'n aanval. Ik zie het ook niet anders als een aanval. Ik vond het verschrikkelijk moeilijk te accepteren. Hoe kan dit nou? Hoe kan dit nou? We hadden een belofte. Toen hoorden we dat er meer mensen ook ziek waren, dus dat het echt, ja, eigenlijk gemeentebreed was. Maar ja, we schrokken en we snapten het eigenlijk niet meer. Want we hadden de belofte van Psalm 91 en, en daar leefden we ook uit. Dat had hij gezegd tegen ons. Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige. En waar kun je beter overnachten en waar kun je beter zijn als in de schaduw en in de schuilplaats van de Allerhoogste? Dat was onze troost. Daar hebben we aan ons, ons aan vastgeklamd. Van dit, dit was toch de belofte die we hadden. Ik zeg tegen Jabba, mijn toevlucht en mijn burg, mijn God, op wie ik vertrouw. Want hij zal u redden van de strik van de vogelvanger, van de zeer verderfelijke pest. En dat was met name, dat hadden we vastgegrepen. Hij zal ons redden van de verderfelijke pest. Hij zal u beschutten met zijn vlerken. Onder zijn vleugels zult u de toevlucht nemen. Nou, het is een ontzettend mooi beeld. Als je... Ooit eens heb gezien, zeg maar, hoe een kip bijvoorbeeld zijn kuikens dus onder zijn vleugels beschermt en dus echt naar zich toe duwt tegen zijn lichaam aan om dus zijn kuikentjes te beschermen. Dan krijg je een beetje idee van wat de schrijver van deze psalm bedoelde. Hij beschut ons en hij verdedigt tegen alles wat op ons afkomt. En hij beschut ons met zijn eigen lichaam, zeg maar, met zijn eigen vleugels die hij over ons heen je ziet niet eens wat er komt, want je wordt overal van afgeschermd. Zijn trouw is een schild en een panzer, je hoeft niet meer bang te zijn. U zult niet vrezen voor het beangstigen van de nacht, voor de pijl die over de haak moet vliegen, voor de pest die in het donker rondgaat. En dat is natuurlijk het nadeel, als je ook met het COVID je ziet het niet. Je ziet het niet aankomen, het komt ineens, het komt op je weg. En je weet niet eens dat je het eigenlijk meeneemt, je weet niet dat je het bij je eigen draagt voor het verderf dat midden op de dag verwoest. En dat gebeurt. En dan krijg je ook een belofte, al zullen er duizend vallen aan uw zijde en tienduizend aan uw rechterhand. Bij u zal het onheil niet komen. Slechts met uw ogen zult u het aanschouwen. En dat doen we ook, okay. hè. U zit om, om je heen. U zult de vergelding aan de goddeloze zien. En ineens is dat weg. Ineens is dat weg. Heeft God ons dan in de steek gelaten? Is het dan niet waar, wat hij gezegd heeft? Is hij niet meer de betrouwbare... En ineens is dat eigenlijk een beetje weg. We je hoe kan dat nou? We hadden die belofte en ja, we zijn verschrikkelijk ziek geworden. Geldt die belofte dan niet? Of hebben wij iets verkeerds gedaan? Hebben we toch iets gedaan wat niet kon? Wat fout was? En dan word je een beetje... Ja, toch, je gaat toch een beetje in verzet. Waarom verlaat hij ons dan? Wat is er aan de hand? Je gaat toch onderzoeken? Hebben we iets verkeerds gedaan? Is er ergens, ergens iets fout gegaan? Wat hebben we dan gedaan? Zijn we hoogmoedig geweest? Hebben we dingen gedaan die niet in zijn plan passen? En dan draait het eigenlijk om en dan ga je eigenlijk naar hem toe. Dan zeg je, waarom doet u dit? Oh god, we hadden toch die belofte. Waarom is dat ineens niet meer geldig? Wat is er aan de hand? En dan het neveneffect. Dan moet je dus mensen gaan inlichten. Ja, we zijn ziek. We hebben covid en dan worden wij aangevallen. Vanuit, naast de kring eigenlijk. Hoe komt dat? Zijn jullie niet ingeënt dan? Wat hebben jullie gedaan? Of hebben jullie uh, je eigen niet beschermd? Heb je uh, contacten gehad met mensen? Hebben jullie die afstand niet gehouden van anderhalve meter? En dan krijg je dus dat hele verhaal van wat je dan allemaal moet doen en zo. En nee, nee dat klopt. Dat klopt. Dat hebben wij niet gedaan. Nee. Ja bij de meeste mensen wel. Maar niet bij onze, ja, bij onze broeders en zusters. En dan krijg je heel veel commentaar. En dat doet zeer. Dat doet echt zeer. En dan uiteindelijk de vraag, waarom zijn jullie niet gefascineerd? En dan moet je dat gaan uitleggen. En dan probeer je dan uit te leggen welke overwegingen we hebben en dat we die belofte hebben. Maar ja, het wordt gelijk naar je toe gegooid. Je bent al ziek geworden, toch? jij kan wel zeggen van je had die belofte, maar je bent al ziek geworden? Hoezo? Een belofte van dat jullie beschermd zouden worden. Wat haal jullie in je hoofd, joh? Er is toch een oplossing. En let wel, dat heeft Hugo de Jong zelfs ook uitgesproken. Het is een gift van de lieve Heer, heeft hij gezegd. Daar zijn we ontzettend dankbaar. Het is niet zomaar iets. Nee, we zijn blij dat de lieve Heer dat voor zijn gegeven heeft. En dat hij daarmee dus ook eigenlijk de hele wereldbevolking kan beschermen. En daar moet je gebruik van maken. Dat is niet zomaar. Nee, dat heeft, dat heeft God zo geregeld. Moeilijk, verschrikkelijk moeilijk, want je wordt eigenlijk op jezelf weer teruggeworpen en je krijgt eigenlijk ook een aantal vragen naar je toe geslingerd die je zelf ook naar God had geslingerd. Van heer, waarom? Waarom moet dat nou zo? Het ging zo lekker, het ging zo goed, ik voelde me zo ontzettend goed en ineens is alles weg. En dan breng je dat op je knieën. Wat is er aan de hand? Wat is er aan de hand? Hebben wij een verkeerde interpretatie gehad, misschien? Hebben wij gedacht, oké, okay, we zijn beschermd. We hebben een belofte van God, maar hebben wij het gewoon verkeerd gelezen? Of hebben we dat naar ons toe gehaald? En het was niet voor ons. Vader wilt u zich over ons ontfermen. Dat is eigenlijk wat er dan overblijft. Maar het ging alleen maar slechter. Dus je merkt ook eigenlijk niet zozeer concreet die ontferming. Die je zo ontzettend hard nodig hebt, want dat gaat alleen maar slechter. Lichamelijk ging het alleen maar slechter. Mijn ademhaling werd afgesneden, ik werd steeds benauwder. Regelmatig snakken naar een hapje lucht is niet zo bevorderlijk voor hecht uw hoofd naar omhoog. Nee, je zit, je hebt alles wat je hebt is gericht op lucht naar binnen krijgen. Dan gaat je hele wezen gaat aan uit. Je hebt eigenlijk niks meer over en ook geestelijk niet. Dus het enige wat je nog maar bezighoudt, is hoe krijg ik lucht binnen. En dat is heftig, dat is verschrikkelijk heftig. Nou, uiteindelijk hebben we gebeld met Willem en Nel, de situatie doorgesproken, ook onze angsten uitgesproken, waar we bang voor waren. En gelukkig zei Willem en Nel: Joh, je moet bellen. Je moet, dit, dit kan zo niet. Dit is zo, nu gaat het zo slecht, je moet bellen. Dat hebben we gedaan. Dus ze hebben gelijk, hebben gebeld en goed. Waar we dus bang voor waren, dat gebeurde dus, net gelijk. Ik kwam met gillende sirene, die was er ja binnen de kostige keer was hij er. En dan word je opgehaald. En Annemiek mocht niet mee. En dan neem je afscheid van elkaar. Je hebt geen idee of je elkaar ooit nog weer ziet. Daar hadden we genoeg verhalen van gehoord. Dus je neemt daar afscheid. En dat is verschrikkelijk emotioneel. Want je weet niet of je je liefde nog ziet in dit leven. Het is gewoon over, eigenlijk. Gelijk aan het zuurstof. Saturisatie was op dat moment 84 in de ambulance. Dus ik had gelijk uh, volle bak uh, zuurstof. En dat gaf opluchting. Je voelt gewoon toch een stukje kracht weer terugkomen. En je merkt: van hé, hey, ik krijg weer. Er gebeurt wat met mijn lichaam. Ik krijg weer een beetje. Een beetje adem. Ja, ik kan alleen maar opschrijven, het is echt opluchting, letterlijk en vergoedelijk. Er is geen ander. Je merkt gewoon, dit gaat over je leven. Het geeft je weer levenskracht. En alles stond klaar. Dus ze reden naar binnen daar, in het ziekenhuis. De IC-arts kwam klaar met zijn team. En die legde uit, ze moest luisteren, we gaan je in coma brengen. En dat is voor minstens twee weken. Wilt u nog bellen? Wilt u, ja, ik zei, ik heb al afscheid genomen van mijn vrouw. Ik zei, en zei, mijn kinderen, ja, dat gaat niet lukken om ze allemaal te bellen. Ja, wat moet je? Je weet het gewoon niet. Het is zo plotseling ook van, uh, ja, nou oké, okay, dan uh, gaan we alles in gereedheid brengen. Nou, toen kwam de longarts en die zei, ja, hij zei we zagen net in het, uh, hoorde ik van die broeders van de, in de ambulance, het, dat het iets verbeterde, dus kunnen we even wachten? Oké, okay, dat is prima, dan wachten we even. Nou, gelukkig verbeterde het zover dat de IC-arts zei, oké. Okay, dan doen wij een stapje terug. We blijven wel stem bijstaan, maar je verbetert nu zo dat we niet gelijk in komen hoeven. Nou, dat was een gigantische opluchting. Toch een stukje gebedsverhoring. Dat dat niet gebeurde, want dat was onze grootste angst. Dat je dus in coma gebracht zou worden. En ja, en dan hè, wat gebeurt er dan? Dat weet je niet. En dan stroom je over van dank. Dat is echt zo. Dan ben je ja, we zo ontzettend dank van dat je niet ja, eigenlijk weggemaakt wordt en, en gewoon niks meer weet. En toen werd ik opgenomen op de COVID-afdeling. Nou, s'nachts ging het nog een keertje mis. Weer stonden ze klaar met alles. En gelukkig weer de longarts zei, nou ja, nog even schroefde de, de, de zuurstof. Uh, maar daar, daar kon hij meer. hij stond al maximaal. Dus de IC-arts zei van, ja, uh, hij heeft al maximaal zuurstof. Uh, ja, maar... We hebben gemerkt dat het toch af en toe dat het even slecht gaat, en, maar dat het toch weer verbetert. Even, even respijt nog. Maar nou, gelukkig was dat voldoende en hoefde ik niet inkomen. Nou, dat was een enorme opluchting weer. Nou, zo is dat dus een week en ging het langzamerhand steeds beter, gelukkig. En uiteindelijk mocht ik op 30 mei naar het gasthuis voor de revalidatie. Overgebracht, de eerste ontslagdatum was 1906... Maar het ging slecht. Ik kon helemaal niks. Met name in de beginsituatie, dus in het ziekenhuis ook, ik moet met alles geholpen worden. En je krijgt enorm respect voor die verpleegkundigen, want ze helpen je met alles. Je bent gewoon een soort baby. Je kunt gewoon helemaal niks meer. Je hebt geen krachten meer. Gelukkig herstelde dat wel langzaam. Dus toen ik in het gasthuis kwam, was ik ontzettend blij dat ik dus gewoon mijn eigen zelf kon wassen dat je even niet meer dat allerlei mensen aan je zitten. En dat je gewoon even in, in een douche eigenlijk kan wassen. En uh, ja, je eigen verzorgen. Dat is gewoon, een, een... nou goed, ik heb het ook geschreven. Hè? Van de, de kleine dingetjes die je onnadenkend doet elke dag. Waar je niet bij stilstaat. Die je gewoon accepteert als van, ja dat is normaal. Dat doe je gewoon. En die worden dan zo ontzettend kostbaar. Dat je ineens merkt van, joh, ik kan mijn eigen tanden poetsen, ik kan mijn eigen wassen, ik kan gewoon weer zelf naar het toilet gaan. Dingen waar je normaal gesproken niet over nadacht. En het verpante is dat je dan ook ineens denkt, ja, de joden wel, hè? De joden hebben voor elke elk activiteit die ze doen, hebben ze een dankgebed. En ik sprak er een keer met een rabbijn over, van, ja, die had het erover. Zelfs voor de toiletgang hebben ze een gebed. Dus ik zeg, is dat niet een beetje... Ik zei, ik vind het een beetje ja, onbeschaamd. Ja, ik weet eigenlijk niet hoe ik het moet zeggen. Ik zei, maar ik vind het een beetje... Hoe kun je nou toch de, de Almachtige benaderen om te danken van dat je... naar na Hij zei, het moet maar eens niet meer kunnen, zegt hij. Nou, daar heb ik over nagedacht. Dat je in het ziekenhuis ligt en je ja, je moet met alles geholpen worden. Ik zei, ja, nu snap ik wat hij bedoelt. Nu snap ik wat je bedoelt. Dat je dus van alles wat wij doen, moet je eigenlijk dank brengen aan de eeuwige. Want hij heeft het wel geregeld. Hij heeft gezorgd dat dat kan en dat je het kunt. En als dat niet meer kan, ja, dan merk je dat je dus heel snel gigantisch in de problemen komt. Nou, toen werd het verlengd naar 10-7. Nou, dat was echt, voor mij was het ja, zo ver, ik denk, nou, daar zag ik zo ontzettend tegenop. Ja, de revalidatie zelf, daar werd eigenlijk heel weinig aan gedaan. En toen besloot ik: van, Nou, wat je had, ik ga toch, ik ga lopen. Dat heeft heel goed gewerkt met die revalidatie. Goes. Dus laat ik nou gewoon starten met lopen en met fietsen op een home trainer, En dan hoop ik dat, ja, dat het weer opstart. Dat, het weer, nou, dat bleek zo te zijn. Dus ik ben gestart met lopen. En ik merkte mijn krachten weer terugkomen. En ik merkte dat het beter ging. Ik merkte dat mijn, mijn longen beter de zuurstof gingen, gingen opnemen. Ja, ik zat nog steeds onder de zuurstof. Maar ik merkte wel toen ik ging starten met lopen, dat dus heel langzaam de zuurstof kon afgebouwd worden. Nou, dat was een enorme zegen dat je merkt van dat je lichaam het weer gaat doen. En dat je dus dingen gaat ondernemen en dat je merkt dat je lichaam dingen weer oppakt. En met name dat je weer merkt dat je langzamerhand de regie in eigen hand krijgt. En niet meer afhankelijk bent van allerlei andere mensen. Nou, toen heb ik echt op een gegeven moment alles op alles gezet om snel naar huis te kunnen. Gelukkig kon ik dus op 23 6, kon ik naar huis. Nou, dat was echt een ongekende zegen dat dat kon en dat dat mocht, dat wij weer samen naar huis konden. Het had ook anders kunnen zijn, getuige een van de patiënten die daar was, die dezelfde situatie had, we werden allebei ziek, hij werd ook met gillende weggebracht, hij was mantelzorger voor zijn vrouw, zijn vrouw die werd naar verzorgingshuis gebracht en die is na drie dagen overleden. En hij was in coma gebracht en na drie weken wordt hij weer bijgebracht. En het eerste wat ik te horen krijgt, is je vrouw is tweeënhalve weken geleden overleden en is al begraven en alles is al afgerond. Nou, dat had ook ons kunnen overkomen. En dat slaat echt naar binnen. Dat slaat echt naar binnen. Ik denk, waarom hier? Waarom? Waar, waar, waar zit dat verschil in? Waarom hebben hun zo'n verschrikkelijke klap gekregen? En waarom hebben wij die zegen gekregen dat we elkaar weer mogen zien en dat we elkaar weer ja, dat we weer samen mogen zijn? ...dat ik naar huis mocht. Het maakt je klein. Thuis dacht ik dat het mee zou vallen... ...maar ik heb een forse terugval gehad... ...die nog steeds niet voorbij is, eerlijk gezegd. Ik zit nog niet aan het niveau wat ik had... ...toen ik dus naar huis ging. Maar het is een beetje betrekkelijk, hè. Ik ben thuis, we zijn thuis. Ja, er zijn behoorlijke dingen die ik nog niet kan. Maar aan de andere kant denk ik... ...ja jongen, ik, ik ben thuis. We zijn samen. Het gaat steeds beter. Stapje voor stapje merk ik dat het beter gaat. En nu ook, dat we weer elkaar kunnen zien en dat we toch even een dienst hebben. Dat is zo'n enorme zede. Nou, dat had ik een paar weken terug gewoon, daar leek eigenlijk alles over. Maar goed, niet alleen lichamelijk, maar ook geestelijk had ik een flinke druk gekregen. En op een gegeven moment besloot ik van, ja, ik ga toch, psalm 91 is opnieuw lezen. Ik ga er eens wat meer aandacht aan besteden. Van wat heb ik nou precies gelezen en waar is het misgegaan? Nou, dat gaan we samen doen. Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige. Nou, daar hadden we ons op vastgeklampt. Wij dachten, wij zitten in de schaduw van de Allerhoogste. En daarmee overnachten we ook in de schaduw van de Almachtige en zijn we beschermd tegen alles. We hoeven ons geen zorgen te maken, we hoeven niet bang te zijn. We hoeven niet ons te houden aan al die regeltjes die de overheid heeft ingesteld. De normaalste dingen zijn nu verboden. Je mag elkaar geen hand meer geven. Je mag elkaar niet meer knuffelen. Je mag elkaar, ja je moet afstand van elkaar nemen. Want de andere is eigenlijk, ja dat kan een gevaar zijn. En dat ruist zo in tegen de regels van de almacht. Wat ik me niet gerealiseerd had, en dat merk je dan als je dus die psalm leest, lezen, Dat dit een messiaanse psalm is. In eerste instantie gaat het dus eigenlijk over Yeshua. Niet zozeer over ons, maar het is meer een zien over wat er gaat gebeuren met Yeshua. Geldt die daarmee dus niet meer voor ons? Ja, natuurlijk wel. Ook wij mogen ons daarin verplaatsen en wij mogen ons dat ook toe-eigenen. Maar het is toch een iets ander gebeuren. Je kunt niet alles zomaar naar jezelf toe trekken. Nou, het wordt straks wel wat duidelijker denk dat was me van tevoren niet opgevallen. Ineens lees je: Ik zeg tegen Jaweh, mijn toevlucht en mijn burg. Mijn God op wie ik vertrouw. Dat is een geloos beleidnis. Dat heb ik niet gedaan. Ik heb het gewoon eigenlijk gepakt. Maar hier staat: Je moet het uitspreken tegen Jaweh. Jaweh, u bent mijn toevlucht en mijn burg. Mijn God op wie ik vertrouw. En dat wil niet zeggen dat ik niet op hem vertrouwde, dat is wel zo. Maar er wordt toch een actie van je verwacht. Terwijl ik eigenlijk meer passief was. Ik had het naar mezelf toegenomen. En daarmee was het eigenlijk klaar. Maar dat staat niet in de psalm. De psalm is actief. Het is nee. Je moet naar de schuilplaats gaan. Maar je moet wel actief bezig zijn. Het is niet zomaar van oké, okay, dan zit ik daar en is alles goed. Nee. Je moet in gesprek blijven. Je moet tegen Ja weer zeggen, moet luisteren, u bent mijn toevlucht en mijn burcht. U bent de God op wie ik vertrouw. Ik vertrouw op niemand anders. Want hij zal je redden van de strik van de vogelvanger, van de zeer verderfelijke pest. Nou, dat is niet gebeurd. Die hebben we toch gekregen. Klopt dit dan niet? Is dit dan fout? Of hebben wij iets fout gedaan? Dat wordt straks duidelijk hoe je dit moet lezen. Hij zal u beschutten met zijn vlerken, onder zijn vleugels zitten en de toevlucht nemen. Zijn trouw is een schild en een panzer. Maar ook dit is weer een actie. Het is niet zo van dat hij zijn vleugels om jou heen duwt en zich tegen hem aanduwt. Nee, je moet zelf die toevlucht nemen. Doe je het niet, dan val je er buiten. Dat is eigenlijk wat hier staat. U zult niet vrezen voor het beangstigen van de nacht, voor de pijl die overdag aankomt vliegen. Maar dat hebben we ook niet gedaan eigenlijk. Wij waren daar niet bang voor, omdat we dus echt ervan overtuigd waren, het komt niet bij ons. We zijn gevrijwaard van dat hele gebeuren. Nou, dit hebben we ook flink naar ons toe gekregen. Van ja, simpel hè, dat kun je natuurlijk wel makkelijk zeggen, want dat dat voor jou is. Maar je hebt nou gemerkt dat dat niet zo is. Voor de pest die in het donker rondgaat, wordt verderf dat midden op de dag verwoest. En dat is natuurlijk, er zijn natuurlijk allerlei maatregelen om dat tegen te gaan. En die hebben we heel eind gevolgd, maar niet met onze broeders en zusters in de gemeente. En hij gaat rond. Niet alleen in het donker, ook in het licht zeg maar, maar je ziet het niet. Dus het kan net zo goed donker zijn, want hij gaat gewoon rond en je weet niet wie het heeft. En dat maakt het eigenlijk zo, dat maakt je ook onzeker. Als je al die regels niet volgt, maar het gekke is, er zijn mensen die die regels allemaal volgen. Doen van alles en nog wat en die worden ook ziek. Sterker nog, er zijn mensen die al die fascinaties gekregen hebben, die worden ook ziek. Dus daar zit ook de oplossing niet in. Al zullen er duizend vallen aan uw zijde en tienduizend aan uw rechterhand. Bij u zal het onheil niet komen. Nou, dat is toch gebeurd. En wij dachten echt dat dit waar zou zijn: dat het onheil gewoon niet zou komen. Op u. Dus dat we er wel getuigen van zullen zijn, maar dat het niet op ons zal komen. Slechts met uw ogen zult u het aanschouwen. Dus niet zelf ervaren, maar we zien het. We zijn er getuigen van. En je zult de vergelding aan de goddeloze zien. Want u, ja, werd bent mijn toevlucht. De Allerhoogste hebt u tot uw woning gemaakt. Dat is actief. Dat is niet afwachten. Dat is niet bidden, vader, maak een woning voor me. Nee, dat is zelf actief bezig zijn om de Allerhoogste tot je woning te maken. Dat kun je bijna niet begrijpen. Dat David zoiets opschrijft. Maar hij spreekt een profetie uit. Dus dat betekent dat we dus gewoon actief ermee bezig moeten zijn en het uit moeten spreken. Ja, u bent mijn toevlucht. U bent mijn woning. En met die woning bedoelt u dus eigenlijk alles wat je, wat je thuis maakt, dat is de allerhoogste. Dat hoort de allerhoogste te zijn. Dat is je thuis. Dat is de plek waar je volledig op je gemak voelt. Geen onheil zal u overkomen. Geen plaag zal uw tent naderen. Nou, hier heb ik dus heel erg mee geworsteld, want dit is wel gebeurd. Die is genaderd. Die plaag, dat onheil, is me overkomen. Dan een tekst die we allemaal kennen, want hij zal voor u zijn ene bevel geven dat ze u bewaren op al uw wegen. Die werd dus gebruikt door de duivel tegen Yeshua. En toen ik dit vers las, dacht ik van, ja, wacht eens even. Heel die psalm is dus een Messiaanse psalm, dat gaat dus over Yeshua. Die heeft dus ook eigenlijk die belofte gekregen. Er zal geen onheil komen. En je zal uitspreken dat ik jouw woonplaats ben. Dat ik jou thuis ben. En je zult het alleen maar zien, maar het onheil zal je niet naderen. En nou, we weten allemaal: het onheil is hem wel genaderd. Sterker nog, het heeft hem zijn leven gekost. Hij heeft zoveel moeten lijden in heel zijn leven. Al het onheil wat er eigenlijk was op aarde is op hem terechtgekomen. Maar hij had toch ook deze belofte? En hij zegt het ook tegen de duivel. Als de duivel tegen hem zegt van, joh, we spreken gewoon hier van het, van het gebouw af. Je hoeft gewoon je niet bang te zijn hoor. De engelen die komen en die zorgen gewoon dat jij je voet niet stoot. Dat staat toch geschreven? Daar kun je je eigenlijk toch aan vastgrijpen? Je hoeft toch niet te twijfelen als je werkelijk zijn zoon bent? dan hoef je toch helemaal niet bang te zijn, dan doe je dat toch gewoon. En wat zegt hij? Je zult ja bij uw God niet verzoeken. Hij weet dat dat geschreven is. Hij weet ook dat als hij het zou doen, dat hij waarschijnlijk ook opgevangen zal worden. Maar hij weet ook dat het tegen Gods bedoeling ingaat om dit op te zoeken. Ja, je kunt een belofte krijgen, maar dat wil niet zeggen, dat je die belofte op de proef moet gaan stellen. En je eigen dus in groot gevaar moet begeven. Om dus die belofte uit te laten komen. Dat is niet te bedoelen. Op de velle leeuw en de adder zult u trappen. U zult de jonge leeuw en de slang vertrappen. Omdat hij liefde voor mij opgevat heeft, zegt God, zal ik hem bevrijden. Ik zal hem in een veilige vesting zetten, want hij kent mijn naam. Ja, en die kennen wij ook. Dat is de naam Yahweh. De legenscharen, de schepper van hemel en aarde, dat is de naam, zo wil hij genoemd worden. Nou, dat was best moeilijk, want dan had je verwacht dat het zou gebeuren en dat is niet helemaal waar geworden. Maar als je het opnieuw gaat lezen en dan kom je eigenlijk bij het stukje waar het over gaat, dan wordt heel diep zal komt in een ander licht te staan. Hij zal hem aanroepen en ik zal hem verhoren. En als je dan denkt aan Yeshua, die alles door heeft moeten maken, die dus alle ziektes op zich gedragen heeft, en die dus de zonde van de mensen op zich gedragen heeft, zo ontzettend veel geleden heeft. Dus het gaat er niet over dat hij dat niet zou overkomen, maar God zegt meer van ik ben bij je in alles wat je doormaakt. En als je nou in alles wat jij doormaakt mij aanroept, dan zal ik je verhoren. Dan ben ik bij je. En dit, ja dat was voor mij was dat een, een ongekend iets dat hij zegt, in de benauwdheid zal ik bij je zijn. In de benauwdheid was hij bij Yeshua, maar in de benauwdheid was hij ook bij mij. En in de benauwdheid is hij ook bij jullie. Als je hem aanroept en dan zal hij je verhoren, dat is de belofte. Dus de belofte, het zal me niet overkomen, ja dat is niet, dat is niet waar. Dat hebben we gewoon verkeerd begrepen. Want Yeshua overkwam het ook. Dus het gaat er niet zozeer over van dat het jou overkomt. Het gaat er over wat je doet in die benauwdheid. En in die aanvallen en wat je overkomt. Dan komt het erop aan. Roep je mij dan aan? Of roep je mij dan niet aan? En als je me aanroept, dan zal ik je verhoren. En dan zal ik ook zorgen dat ik bij je ben. Dan zal ik je er doorheen dragen. Dan word je dus op de handen gedragen. Maar dat heb je soms helemaal niet in de gaten. Dat gebeurt gewoon. Omdat heel veel dingen eigenlijk aan je voorbij gaan. Omdat je zoveel... Je bent zo... Bezig met die ziekte, je hebt eigenlijk geen energie, je hebt helemaal niks meer over. Het enige waar je mee bezig bent is met je eigen. En dan is het ook heel mooi dat de staat ergens van moet luisteren. Zorg dat je dus voordat de slechte dagen komen, dat je God kent. En dat je een kind van hem bent. Want de komende dagen dat je alleen maar bezig zult zijn met je eigen sores. En niet meer aan God zult denken. En dit vond ik wel een situatie waarin dat zo was. Je bent zo bezig met luchthappen en met alle energie die je hebt om lucht te krijgen. Dat eigenlijk alles wegvaagt. De wereld wordt heel klein. En dan is het geweldig om dus te merken dat hij zegt. Maar in die benauwdheid ben ik bij je. En zorg ik dat je een thuis hebt. En zorg ik dat ik een, een, mijn vleugels over je heen zet. En dat ik je bescherm tegen alles wat er nog verder op je afkomt. Ik zal je eruit helpen. En dan mooiste nog, zegt hij, en ik zal je verheerlijken. Hij heeft Jeshua verheerlijkt. Maar we mogen weten dat we met, dat Jeshua dus het voorbeeld was, en dat we met hem verheerlijkt zullen worden. En dat is dan zo geweldige troost. Dat hij zegt, van, luister, ik help je eruit. En dat gebeurt. Ik ben er gewoon getuige van. En jullie zijn er ook getuige van. Dat is gewoon gebeurd. We worden eruit getrokken. We worden geholpen. We krijgen eigenlijk een, een hand toegestoken. Joh, ik help je. Ik zal zorgen dat het beter gaat. Dat kan in één keer. Hij hoeft maar iets te zeggen of te doen. En we zijn volledig gezond. Maar het gaat soms ook heel geleidelijk. Stapje voor stapje. Maar hij helpt. Ik zal hem met lengte vandaag verzadigen. Nou ja, daar kijk ik naar uit. Ik heb het wel eens gezegd, van ik ga voor de 120. Dat leek er niet op. Dat heeft er heel vaak niet op geleken. Ik weet ook niet of dat gaat gebeuren, dat is niet aan mij. Maar wat ik weet, is wat hier staat. Hij zal mij met lengte vandaag verzadigen. Maar het mooiste is, en dat wens ik aan iedereen toe, want hij zegt, ik zal hem mijn heil doen zien. En daar kijk naar uit. Dat ik dat zal zien, zijn heil. In de grondtekst staat eigenlijk, ik zal hem laten zien, ervaren, mijn heil. Yeshua. Heil, dat is in de grondtekst, staat daar dus. Yeshua. God red. Dat is zo groot. Dat je dat mag weten, dat hij dat belooft van ik zal hem een lengte van dagen verzadigen en je zult Yeshua zien of Yeshua ervaren, hem als je redder aannemen. Nou dat is ja, de grote belofte die eigenlijk deze psalm aan ons laat zien. Want dat is waar het over gaat, waarom we hier op aarde zijn, dat we uiteindelijk zijn heil zullen zien. En dat is eigenlijk de oproep ook van mensen zorgen voor dat je zijn heil zal zien. Daar is eigenlijk alles, moet je er eigenlijk aan opofferen. om zijn heil te mogen zien. Dat is gewoon het belangrijkste wat er is. Daar gaat het om. Ik heb gewoon die persoon verkeerd begrepen. Ik, heb mijn eigen... Ik ben veel te makkelijk geweest. Ik heb dingen naar me toe getrokken zonder eigenlijk goed die persoon op mijn eigen internet te werken en te beseffen waar het werkelijk over ging. En gelukkig. Ik heb een herkans ingegeven. En ik mag getuigen. En daar ben ik ontzettend blij mee. Samenvatting. Het is een Messiaans persoon. Maar hij heeft ook betekenis voor ons. Gelukkig wel. Gelukkig mogen wij daar ook dingen naar ons toe. Ons toe eigenen. Ja, we krijgen met van alles te maken. Maar we moeten niet verzagen. Maar we moeten opzien naar hem. En het ook uitroepen en ook uitspreken. Hij wil dat gewoon. En het is niet erg als wij onze verontwaardiging of onze boosheid of ons verdriet naar hem uitspreken. Hij kan er heus wel tegen. Dat zie je ook aan de psalmen. Als je af en toe ziet wat de psalmisten durven te schrijven, of wat ze toen uitzongen, zeg maar. Nou, dan, dan, dan denk je, oh, uh, ik weet niet of ik dat zo maar zou durven. Maar hij wil het wel. Hij wil betrokken zijn bij je. Als hij zegt, ik ben je thuis. Als je thuis bent. Dan kun je alles uitspreken, alles ja, zeggen en doen wat je zou doen. Dat is de enige plek waar je dat kan doen. En dat is dus bij hem. En hij staat er echt niet van te kijken dat je boos bent en het zal hem echt niet van streek maken. Het zal eerder zo zijn dat hij met je mee zal huilen. En dat hij zijn armen om je heen zal slaan om je te troosten roep hem aan in de benauwdheid. Ook al heb je niks meer over, roep hem toch aan. En hij zal je eruit zijn. Hij zal bij ons zijn en ons eruit helpen. Dat is zijn belofte. Hij zal ons ook verheerlijken en geeft ons lengte van dagen. En wij zullen zijn heil zien. Dat is zo'n ontzettend mooie belofte. Maranatha, Yeshua, kom spoedig in onze dagen. En dat is eigenlijk adembenemend. Want Hij is adembenemend. Amen. Dan willen we nog een lied zingen. Want Zijn naam is verheven. Dan wil ik de zegen uitspreken die ik in Zijn naam op u mag leggen. Ja, wie is Ja, er, shalom. Ja, we zegenen u en Hij behoeden u.